Van de slaapwandelen. Sleepwalk, je hoorde de shadows uit 1961. Dat het allemaal minder romantisch kan, dat bleek afgelopen weekend. Een man in Den Haag die ging slaapwandelen op het balkon viel van drie hoog naar beneden en heeft dat met de dood moeten bekopen. En er zijn meerdere slachtoffers met dodelijke afloop ten gevolge van het slaapwandelen. De Shadows dus, uit 1961. Welkom bij derde uur, de nacht ging het anders... bij de Vara op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van Heinde en verre en van alle tijden en van alle genres. Komend uur, daar hebben we weer een aantal studiosessies. Onder andere kan je gaan luisteren naar Fits and the Anthems. Die waren... Drie mei jongstleden in het ochtendprogramma van Giel Beelen. En ook in datzelfde programma, maar dat is dan weer een tijdje geleden... toen was daar Caro Emerald te gast. Dat gebeurde allemaal op 15 oktober, jongsleden. Caro Emerald die een hele aparte versie maakte van That Man. Een soort late-night-versie. I'm in a little bit of trouble In real deep. From the beginning till the end, he was no more than a friend to me. Mm. Twisting round on a carousel. stop One second I'm thinking I must be lost And he keeps on finding me ...en dan ook nog in de, kroeg. Zo in de kroeg. Zo klinkt het in ieder geval That Man. Je hoorde Caro Emerald en zij gaat binnenkort weer optreden. 10 juni, dan is het zover. Dan zal zij met Anouk, Candy Dulfer, Whalen en Ben Sanders... ...verschijnen op Campus Pop. En dat is op het terrein van de Universiteit in Twente. Caro Emerald, je hoorde haar hier met That Man... ...zoals het werd gezongen op 15 oktober vorig jaar... ...in het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. Even werd ik op het verkeerde been gezet. Ik kreeg een nieuwe plaat van Alex Winston. en Toen dacht ik van, wat voor een zanger is dit? Maar Alex is een afkorting van Alexandra. Dus je kreeg een stem te horen die verdacht veel lijkt op Kate Bush. Alex Winston die zou naar Nederland komen... 20 mei voor een optreden bij London Calling in Paradiso... maar zij heeft afgezegd. En dat is jammer, want ik had het graag willen zien... want het uh, CD'tje dat van haar is uitgekomen... een merkwaardige cd er staan uh, zes nummers op... dus het is ook eigenlijk niet een compleet album, een half album. Er staan allemaal uh, prachtige songs op. Ik heb je er een van laten horen, Alexandra Winston. Ze komt uit Amerika en wat je van haar hoorde heet uh, locomotive... Ik had ik net over West Side Story. Dat is een van mijn favoriete films van ooit. En wat je nu gaat horen is een fragment van uh, wat ik misschien wel de mooiste film vind die ik ooit heb gezien. Geregisseerd door Lars van Trier. Dancer in the Dark met in de hoofdrol Jurk. I've seen it all. I have seen the trees I've seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were the seen. I'm Tijdens het filmfestival in Cannes 2000 ging deze film in première. Deze Europese filmdancer in de dark onder leiding van uh, in de regie van Lars van Trier. En de hoofdrol Björk die ook zorgde voor de muziek. De man die hoorde in dit liedje I've seen it all before. Dat was de stem van Tom York van uh, Radiohead. De song die kreeg destijds nog een... Uh, Oscar-nominatie, maar de Oscar zelf werd niet mee naar huis genomen. De film werd wel onderscheiden op het Filmfestival van Cannes met een Grote Palm. En ook Björk kreeg een uh, Award bij dat festival in Cannes vanwege de prestatie als beste actrice. Björk dus met I've Seen It All Before. De volgende train zal leaving van platform 1. dan General Saint, en dat moet me denken aan de Farad Drive-in-show... ...die je in de jaren 70, 80 en ook nog heel even in het begin van de jaren 90 heb gehad. Uh, daar heb ik ook nog aan meegewerkt. <laughs> en ja, dan is het als discjockey uh, de kunst om mensen op de dansvloer te krijgen. Sommigen, in de meeste gevallen gaat het al vrij snel. Destijds met die Farah Drive-in-show draaide je een platen uit de top 40... En dansmuziekjes, je ze zo vrij snel op de dansvloer. Soms ging dat wat moeilijk. En dan pakte je deze plaat van Clint Eastwood en General Sane. En meteen stond de dansvloer vol. Dillinger, Cocaine, nummer dat was ook zo'n merkwaardige plaat. Dan kreeg je ook uh, mensen snel mee op de dansvloer. Destijds. In de jaren 80 en 70. Goed, Clint Dentschwood en General Saint. Wat is er van die mannen sindsdien terechtgekomen? Want dat klinkt toch allemaal een beetje als een eendagsvlieg dat uh, Stop the Train nou. De mannen die zijn niet ontmoedigd na dat ene succes. Ze zijn uh, immers bij elkaar gebleven en uh, doen nog steeds optredens. Dus op dit moment toeren ze door het Verenigd Koninkrijk en... Uh, daar uh, zijn plannen en daar zijn ze op dit moment druk mee bezig met het maken van een nieuw album. Dus iets om naar uit te kijken voor de reggae-liefhebbers Clint Eastwood, General Saint en uh, Stop That Train. De nacht ging dan bij de VARAP Radio 1. Dit komt uit Cuba, Grupa Asin Son, Diego El Amor. nacht ging het anders te vader op radio 1. Grupo Assisan uit Cuba. Jega al amor. Zodanig hoor je een sketch van Harry Jekkers. Maar eerst even muziek. Muziek waarvan je een vlacht hoort. Bij de sterren. Want op dit moment en misschien ook bij heel zou het ongetwijfeld voorbij kunnen komen. In een TV-commercial van Renault. Daar hoor je een vlacht voorbij komen van Love Hangover van Diana Ross. Bij Renault dus geen Frans chanson, maar de laatste jaren maken ze gebruik van Engelstalige songs en hits. Zoals bijvoorbeeld deze dus van Diane uh, Ross. 'Laughing Over' uit 1976. Ik was in Spanje Het hoorde ik ineens achter me, aan de rand van het zwembad, een vrouw roepen... ...Arnold! Kan je nou niet eens vijf minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt... ...we zijn verstal er geen baal van." Die moeder zegt, dat kan wel met je haarsjes onder water legt te zwemmen. De maag niet van de dokter. En dan gooit zegt: één keer duiken je toch in kwot? Die moeder zegt, ik heb wel kwart vanwege je buis van de historio. Nee. Naast Arnold, Duitse zusje, boven water. Je ziet het meteen. Een klein Utrechts 13-jarig pocket Madonnaatje met watervaste mascara. In het Utrecht heet dat watervaste mascara. Jezus, wat ben ik aan begonnen, zeg maar. Het is nou eenmaal een Utrecht verhaal. Ik moet het zo even afmaken, hè. En dat bakvisje, zo'n beetje een geniepige arbeidersbakvisje... die stemt zo heel geniepig op de broertje af met zo'n smile. Zo van, <lacht> lage hoor. Ik <lacht> die pol onder de water te houden. <lacht> en zijn lopen ze buisjes vol. <lacht> Hoort hij je vet meer? <lacht> en die moeder ziet op tijd het gevaar. En die gaat aan de rand van het zwembad staan en die zegt tegen de dochter... Als je het wacht, Priscilla... En die Priscilla doet het toch, die dacht bol op zo, die bon onder laten. <laughs> die komt boven en zeg, zegt, we zeggen, je staat gebaald aan. <lacht> en die moeder was kwaad, kwart, kwijt, verrotten wat ze was. <lacht> en die zegt, Priscilla eruit komen, naar de tent, te de halen, terugkomen met zijn oren drogen. Weet je wel last? <lacht> Ik zie dat sjaggerijnige Utrechtse gezinnetje zo eens aan. En ik dacht als haargenees, ik ga me ermee bemoeien. Je moet het nou doen. Maar ik dacht, ik heb de oplossing. Het was zo simpel. Het zag er voor mij zo simpel uit. Ik zeg tegen dat mens: Mag ik me even voorstellen, mevrouw? Mijn naam is. En zij zegt: Je hoeft jij je niet voor te stellen? Harry, ik heb je gezien in de kantine met dat liedje Aansie. Wat een kut liedje, zeg. Ik zeg: Hoe heet u? Ze zegt: Mevrouw Vis. Het moet kunnen, hè? Ze <laughs> zei: Mijn ik, ik ik zie dat probleem zo aan, als Hagenese, tenminste hoor. Ik wil er niet echt mee bemoeien, maar ik heb gewoon de oplossing. En zij zei: "Wat aan? En ik zei: Een baadmuts. En zij zei: Harry, darry, dat ik er niet aan gedaagd had aan een baadmuts. Daar ken ik ze op zijn cap verdrogen, de spiegies. Ze zei, daar heb je nog nooit van gehoord, een geuzeltje wat niks op zijn kop kan verdragen. Dat is echt gelul, hè? Ze zei, ja, dat kan eigenlijk, dat komt allemaal door zijn vader. Ik zei, oh ja, zijn vader. Ik zeg waar is die ergens? Ze zegt die zit voor de tent ouwe oude vis eigen nat te houden. Nee. <lacht> ik zeg hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis. <lacht> ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ze zei, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Dat zei ik ook. zei, ah, oh, ja. En weet je wat zij zei? Ze zei, nou, dan hoef je niet zielig te vinden, is net goed, laam lul. En ze zei, ja, de mensen denken: als de mensen in een rolstoel zitten, hoor, dan hebben ze pech, dat klopt. Maar dat het ook gewoon alle leuke lui zijn. Omdat ze in die stoel, maar er zitten ook ettabaak in die stoelen. En ik heb er een getroffen, hoor. Ze zei, waar ben je dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was je nog niet laam. Ik zei, wanneer dan wel? Ze zegt, de trouwnacht. Wat is er dan gebeurd? Nou, hij zou mij de trap opdragen. Maar hij had gezopen, gezopen, gezopen. Ik lag beneden aan de trap en hij ging in zijn eentje zo omhoog. Weet je? Hij komt boven, hij struikelt, hij komt zo naar beneden. Ik denk, nou ik zet de stoel vast, klaar? Dan zijn we er aan. En sinds die dag, Harry, zit die gozer in die rolstoel. En die houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen. Zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al aan... En hij is zo gek van de Elvis Presley hoor. toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, dat is toch geen gehoor, joh, Elvis, -vis? Ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken, hè? Ze zeiden nou, maar een zakje uitleggen hoor. Bedoel, Arnold werd geboren en lag in de wieg. Hij deed er direct naast met die stoel hoor. Kraat bier ernaast. Zuiper, Hij zegt, zo gauw die kan lopen, gaan we geld met hem verdienen. Hij ging hem een opzetten met Elvis Presley liedjes. Het schap lag te dender op zijn nul in de wiegje hoor. Hij zegt, zo gauw die eruit kan met de kennen lopen, gaan we geld met hem verdienen. Dan gaat hij regelrecht naar Henny Zeggen Ik gaat helemaal naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als koos Albert. Ik zeg maar, mevrouw Visser, het is wel een aardig verhaal tot nu toe, maar um, wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Nou, Harry, zou ik je uitleggen, hoor. Arnold komt uit de wieg, hoor. Hij kan lopen, maar hij is zo dove zijn kwaad toch? En dan heeft hij begrepen dat dat door zijn vader komt en de spiegies geworden En sinds die tijd kent hij niks meer op zijn haarsjes verdrogen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. <tie> Nou, u zult het waarschijnlijk wel weer niet geloven, want ik word nooit geloofd. Ik heb dit bijna letterlijk om een camping in Spanje meegemaakt. Echt, ik heb me ook rot gelachen, net als u vanavond, om dat taalgebruik. Maar het jongetje was wel zielig, hoor. Echt waar, die heb ik rond zien lopen. Die liep echt vanwege het feit dat hij zowel geestelijk als lichamelijk echt wat aangedaan was. Alsof hij in de ghetto rondliep, liep hij op die camping, hoor. Dat was echt zielig. En dan denk ik altijd, verdomme, hè. dat denk ik, hè, zo vaak, ik heb nu zo vaak wat moralistisch te vertellen. Maar als je kinderen hebt... Geef ze dan een goede start. Het is zo belangrijk voor die geiten. Dat is echt belangrijk. Doe dat nou gewoon, hè. Ik heb bijvoorbeeld zo'n start gehad, lachen, in de 50 jaren. Zo'n tijd, jongen. Was toen nog geen aids. Wij vreden nog met zelfgebreide condooms. En de liefde lag voor mij nog simpel en puur in die tijd. Ik ging trouwen met mijn moeder. Ze kookte toch al voor me.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 zomer in Frankrijk ben geweest en je hebt daar naar de Franse radio geluisterd. Stations als bijvoorbeeld uh, Energie of uh, uh, Virgin. Dan heb je dit daar waarschijnlijk beluisterd. Superbus is de naam van de band. En Medefo, dat was de hit die ze afgelopen zomer hadden in La Douce France en over Franse muziek gesproken. Het volgende uur dan kan je een Franse CD winnen. Misschien weet je nog vorig jaar tijdens Radio Tour de France toen hebben hier op Radio 1 zo goed als dagelijks... dat nummer Jeveux gedraaid van uh, Zas. Nou, die cd die valt te winnen. En hoe je eraan kan komen het volgende uur, dan meer daarover. Maar goed, in ieder geval, nu hoor je dus uh, Superbus met dat Defo. 2 december, dan is het zover. Dan zijn ze in Gelredoom. De mannen met de gitaar... En de mannen die beroemd worden met *Child in Time*, maar ze zijn al eerder in de buurt. In ieder geval, ze treden 29 juli op in Tienen tijdens Suikerrok. En ook zijn ze in Duitsland in Gelsenkirchen. Die so Purple. Steeds leven in en hoe. Zoals ik al zei, ze treden 29 juli op in België in Tien uur tijdens het Suikerrockfestival. En ze zijn in Gelsenkirchen ook niet zo ver van de grens vandaan op 20 juli. Waar ze een optreden zullen verzorgen in Duitsland is dat dan maar 2 december. Dan is het grote optreden in Gelderdoom voor Deep Purple. Je hoorde Black Knight uit 1970. En gaan ze nog uh, nieuw materiaal maken? Ja, zeker. Ze zijn uh, bezig, heel voorzichtig, met uh, het schrijven van songs. En uh, dat album dat Deep Purple zou maken zou dan in de loop van volgend jaar uit moeten komen. Maar goed, het is allemaal nog uh, in een uh, vrij... Bij het pre-embryonaal stadium, want de schrijfsessies zijn begonnen. Nou ja, dan moeten ze nog repeteren, et cetera, et cetera. En dan zal het na verloop van tijd wel komen. die CD van The Purple. wel al eerder uitkomt. En dat zal volgende week zijn. Dat is uh, de CD Arts. En daarop de muziek van Benny Sings. Yeah. you. Morgenavond, dan treed hij op in het Pips Lab in Amsterdam. En dan zal hij ongetwijfeld songs zingen van zijn nieuwe CD Art. Dit was een van die nieuwe songs die voorkomen op dat album Benny Sings. En wat die heette, dat heette Big Brown Eyes. En over bruine ogen gesproken, daar is al eerder over gezongen. Een jaar geleden, namelijk in de jaren zestig. Hij was toen net uit Them gestapt. En Van Morrison over die donkerbruine ogen. Hey, where did we go?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 Als hij tegenwoordig optreedt, dan heeft hij een hoed op zijn hoofd, dus hij is een kale kop niet. Maar toen hij dit in 1967 op was, had, opnam, was, had hij een uh, stevige dos rosse gehaarden... uit de of ofkomstige Van Morrison, Brown-Eyed Girl. Afgelopen zaterdag een succesvol optreden in Paradiso voor Fits and the Anthems. En een paar dagen eerder, in de vroege ochtend, ook een succesvol optreden... bij het ochtendprogramma van Giel, Fits and the Anthems, Money Grabber. Zie je niet vaak. Dat hoor je niet vaak. Een uh, band waar geen gitarist in zit. Fit en die Anthems is zo'n uh, bijzondere band. Zoals ik zei, afgelopen zaterdag toen hadden ze een optreden in Paradiso. En een paar dagen eerder waren ze te gast in het ochtendprogramma van uh, Giel Beelen. En wat ze daar speelden was onder andere Money Grabber, wat ik heb horen, laten horen. Toen zat ik meteen van Beek met het overzicht van het laatste nieuws. En tot die tijd materiaal van Paul Simon. Love and blessings. it was